Morgen en de komende dagen zomers met veel zon en temperaturen tot 24 graden. En tot zover het novum nieuws op Terneuzen FM. Dit is weer een vol uur muziek en informatie op Terneuzen FM. Hallo luisteraars, ik ben Shanae van Vliet. Vandaag ben ik mijn roffeldag bij Terneuzen FM. Veel luisterplezier. It was dark. Timner. Ik kom uit de en ik zit op de Schuitlatsel. Easy, come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should have known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Geef you all a head and you talk, sit in the trash. Don't understand it's I catch a grenade.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 Dit is Terneuzen FM. Dit is Terneuzen FM. Ik ben Quincy en ik wil mijn familie bedanken en ook uh, alle kinderen uit de klas. Iedereen moet dit horen. Give it to Kwaliteitszender. Dit is het geluid van de grootste gemeente van Zeeland. Terneuzen FM.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 tonight The girl, it girl. <laughs> but I like it. Ik zit op de school op de hoogte. Ik wil uh, graag heel mijn uh, familie de groeten doen. De hele dag door. Luister naar Terneuzen FM. De hele dag door. Never say never. Never, never, never.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 We zijn begonnen met een hele mooie dame stem, Shania van Vliet. Die de opener gedaan in het kader van de Roefeldag. Dat ze op bezoek zijn in uh, Terneuzen FM, de studio van de lokale radio. Bij mij aan tafel zitten uh, de jonge dame en de jonge heer. Ik zou zeggen, stel jullie eerst even voor. Bij hem met de dame. Uh, ik ben van Kampenhout. Ja, welke school zit je? Van de Zuidlandschool. Oké. Okay. Ik ben Quincy Gerrits en ik kom van de Stellen. CBS, de Stellen. Goed zo. Nou, ik heb gewoon uh, in het kader van de Roefeldaag... dat jullie hier bij ons op bezoek zijn... heb ik wat vraagjes op, op papier gezet. Nou, ik wil graag van, uh, van jullie horen. Wat willen jullie als kinderen... ten opzichte van de volwassenen... wat willen jullie het liefst op de radio horen? Uh, ja, echt popmuziek. Uh, de hedendaagse popmuziek of ga je zeggen... misschien ze de popmuziek uit de jaren zestig... 70, 80 is misschien ook wel leuk. Ja, dat is ook wel leuk, ja. Maar je hebt voornamelijk popmuziek. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Lady Gaga en, en consort. Ja. En de, en de jonge heer, wat wil die? Uh, ik vind gewoon uh, de leuke dingen van uh, gewoon de kinderen van tegenwoordig. Die ze leuk vinden. Een beetje van nu de tijd. De moderne nummers. Ja. Niet Zendelijk. de oude nummers nee. zoals wij van <laughs> Ja, Ik kom uit een andere generatie, dus... Ik hou heel veel van ja, de jaren 60, 70 natuurlijk. Wat vinden jullie? Vinden jullie info over muziek ook belangrijk op de radio? Als je nu een plaat hoort, vind je het dan ook leuk dat de DJ, dan ze dan mee mooi woord zijn. Dat je zegt wie het is en waarom die plaat gemaakt is. Welk album het is. Misschien ben je zot van die zanger zanger. En je wilt toch misschien zijn cd hebben dat je het ook leuk vindt... oh, dat is van dat album. Ja. Dus info over muziek vind je dat belangrijk op de radio. Ja, best wel. Ja, eigenlijk wel. Want dan weet je ook uh, wat het draait en van wie het is. En als je uh, de cd wil kopen... dan is het ook belangrijk dat je weet van wie het is. Ja, dat vind ik ook. Is er genoeg uh, informatie voor jullie... dat er iets te doen is... wat specifiek op jullie doelgroep... dus de kinderen afgestemd is? Zou dat meer op de radio moeten... Nou, ik vind het zo eigenlijk best wel goed. Dat het zo best wel goede informatie is daarover. Via het school? Ja. Maar... Eigenlijk wel. Via de radio vind ik het ook best wel goed. Misschien ietsjes meer, maar het is best wel goed. Hey, ik luister gewoon naar de liedjes, dus ik merk het eigenlijk niet zo. Nee, in het voorgaande een beetje aan je ja. voorbij zijn. Maar even... <laughs> ik luister gewoon naar de liedjes en dat is het. Nou, welke school zijn jullie allemaal? Het eerste van. Uh, de Zuidlandschool. Zuidland. Zuidlandschool. De Zeemeer. De Zeemeer, dat was van. Uh, Stellen. De Stellen. Op de hoogte. Op de hoogte. En wie zijn de begeleiders? Die mogen ook nog wat zijn. Want die worden er ook bij natuurlijk. <laughs> ja, ik ben Charlotte van Gielsen en ik ben juffrouw op de Zuidlandschool. En ik ben Miriam Hendricks en ik ben geen juf, maar ik ben gewoon moeder van een van de kinderen die met een andere groep mee is. Oké, okay, dat is netjes. En dan zullen we nog eens over jullie hobby's hebben. Nou, dat is ook wel leuk, hè? Wat voor hobby's doe je? Um, ik doe streetdance en ik doe uh, drie keer in de week zwem ik. Uh, voetbal en de een locker. beetje gamen. En uh, gewoon buiten spelen met vrienden. En ik weet daar zeker dat je Feyenoord fan bent. Ja. Ja? Ja, ik ook. Kijk, dat zie ik gelijk. <laughs> Prima. Hobby streetdance, ik doe ook aan dansen. En dat is countryline dance. Dat is een beetje... <laughs> Ik verwant aan het streetdance. Want street dance is iets moderner. Ja. En ik zit meer op het beetje... de oude manier. Een beetje het West, zeg maar. Maar is dat moeilijk? Nou, de meesten denken dat het makkelijk is. Maar als je country line dance en ook streetdance... Uh, er zijn gewoon bepaalde... passen die je moet beheersen. Ik ben vanuit de voetballerij... ben ik in het line dance terechtgekomen. Maar hoe dan eigenlijk? Nou, via mevrouw. Ben gedwongen dan? Nee, nee. Dat nee, mag, nee, nee, nee. dat was. Ik vind dat wel leuk. Nee. dat is gekomen. Ik heb 33 jaar gevoetbald. En op de dansavond reden ze normaal altijd met iemand mee. Maar die kon niet. Dan heb ik mijn vrouw en mijn dochter naar de dansles gebracht. Maar omdat ik een groot liefhebber van countrymuziek ben... ben ik gewoon blijven zitten. Om naar de muziek te luisteren. En die dansleraar zei tegen mij... Aan kijkers heb ik niks. Ik heb liever dat je op de dansvloer komt. Ik heb gezegd: nee, ik ga eerst deze avond afkijken en de week erop. Ben ik begon en nu ben ik er eigenlijk wel een beetje aan verslaafd. Uh, hoe lang zit je dan al uh, op dat dansen? Ik doe dat al uh, bijna elf jaar. Zo. Hoe vaak doet het dat in de week? Uh, twee keer nu op het moment. één keer omdat ik weer geopereerd ben. Uh. Ik heb aan mijn voetbalcarrière heb ik twee knieprotheses overgehouden. En voor heel hele november ben ik geopereerd heb ik mijn tweede knieprothese gekregen. Dus ik ben voor de drie weken terug, ben ik weer op een, langzaam, op een langzaam niveau weer beginnen dansen. En het nadeel is nu dat ik niet alle dansen meer kan, omdat ik met twee knieprotheses zit. Maar die dansen, dan ik kan, doen ik gewoon met heel veel plezier. En het is voor mij mijn ontspanning. Zoals ook dit vanmiddag. Dat heb ik vanmiddag heb ik daar vrij een dag voor genomen. Omdat ik heel graag radio maak samen met Henk. Dat is gewoon mijn rechterhand. En iemand die programmamaker is en van muziek houdt... die is een beetje knetter van muziek. Wat, doe je, wat doet u na het radio als je gewoon... De, voor de, de, de werk? Dingen. Ja, of nou, gewoon Nou, ik werk, ik werk al, al, al 32 jaar... Bij een van de grotere chemieproducenten in de kanaalzone, dat is, ja, als is Jara Sluiskil. Dan Daar ben ik, ben ik begonnen als procesoperator. Na, twint, na twintig jaar in de ploegendienst. Dan deed mijn tikker een beetje raar, mijn hart. Ik heb een pacemaker gekregen. Dan heb ik nog tien jaar in het centraal magazijn gewerkt. En nu met mijn knieën kan ik dat zware werk niet meer. Dus ik, ben, sinds kort ben ik. Uh, sinds twee jaar ben ik gewoon uh, administratief medewerker en dan voornamelijk technisch administrateur oftewel uh, technische documenten, die koppelen wij in het systeem bij ons dat doe ik, voor de, voor de kost ik ben getrouwd, mm -hmm. ik heb twee lieve dochters, die al 27 en 30 jaar zijn, ik heb één kleinzoon, die wordt vier in september en die heet Tom en in oktober is het als alles goed is, uh, kregen wij ons tweede kleinkind. En mijn jongste dochter is getrouwd. En mijn oudste dochter die is nog bij papa hotel. Die zit nog lekker thuis. <laughs> en heeft u ook nog andere hobby's? Ja, voornamelijk de country. Alles waarmee country te maken heeft. Optredens die in de buurt zijn. Of countryavondes. Daar haak ik naartoe. Ja, en dan uh, natuurlijk mijn radio maken radiomaken. Nee, of dus op de computer muziek opzoeken. En uh, Info, ondergang met uh, artiesten. Dus ik heb naast mijn werk, zet ik ook heel graag op de computer tussen. Maar dat is voornamelijk mee muziek te maken. Maar hoe zijn jullie eigenlijk uh, bij elkaar gekomen met, uh, voor de Neus FM? Nou, ik had vroeger een technoot, maar dat liep allemaal niet. Dan was hij er wel en dan was hij er niet. En dan is Henk, uh, heeft dat zien staan in een advertentie van uh, de programmering medewerkers gevraagd en toen is Henk gekomen en nou ja, toeval bestaat voor mij niet, dat heeft zo moeten zijn, dat klikt tegelijk en ja, ik zou Henk niet meer kunnen missen, omdat ik hem persoonlijk een hele goede techniek vind, waarom? Omdat hij heel veel ervaring heeft, want hij heeft meer als twintig jaar bij radio televisie Utrecht werkzaam geweest dus dat is veel grootschaliger als hè dat kan je vergelijken bij omroep Zeeland bij ons, maar dan in de regio Utrecht. Dat heeft Henk gedaan. Die kan heel goed websites ontwerpen, dat doet hij ook heel goed. Hoeveel websites heeft hij dan? Oh, die hebben er verschillende. Onder andere de Neuzen FM heeft Henk gemaakt. Als je naar de Neuzen FM had en je had in de programmering, kan je ook naar mijn site, de Free Country Eagle. Daar staan alle info van de programma's plus de uitzending staat daarop. Heeft u ook een opleiding gedaan voor de radio? Ja. Nee, dat heb ik gewoon geleerd uh, om dit doen en door de verschillende mensen die je kent, uh -huh. gewoon zeggen van probeer dat eens. Op. Het is gewoon een kwestie van ervaring. En is countrymuziek alleen uw lievelingsmuziek of heeft u ook? Ja, ik heb ook uh, andere uh, dingen. Bijvoorbeeld uh, Westo, Temptation vind ik heel goed, The Grandberries. U2, yeah. Simply Red. Uh, ik hou ook van de oude rockmuziek, onder andere Status Quo, Rolling Stones. Ja. Maar ik hou ook van countrymuziek, omdat countrymuziek is, ja, is muziek waar dek, dekwijls in een nummer iets verteld wordt. Of het gaat over de liefde, of over uh, een broken hart, of over de armoede aan de mensen toen hadden. hebben. Countrymuziek is ook uh, leuk om op te dansen en het is ook best wel grappig als je het hoort. Ja, uh. ja. En als je uh, line dance wil zien, zonder 1 mei dan treed uh, de groep waar ik dan ook uh, lid van ben. De Free country dancers, die treden altijd op. En, uh, en Koewacht en bij de havenfeesten van het jaar. En juni treden wij ook op. Dus als je onze zijn, uh, Ik doe nog niet mee van het jaar, maar volgend jaar hoop ik weer mee te doen. Maar als je onze groep aan het werk wil zien, dan, dan mag je altijd komen kijken, dat is altijd leuk. En of je nu een street dancer bent, ja. of een line dancer, je houdt van dansen. Ja. En wij doen ook op moderne muziek dansen, wij ook. Maar kennen jullie enkele country zangers? Nee, ik eigenlijk niet. Nee? Nooit van, van Johnny Cash gehoord. Nee. Shania nee. Twain? Nee. Ook niet. Ook niet? Dolly Parton toevallig? Nee. Nee. Nee, kijk. Ik ben fan van uh, Bruno Mars. Uh, Wacht Ad even, hoor, dan maar ze opschrijven hoor. <laughs> Bruno Mars. Um, Adel. Zo. Die zat wel in mijn uitzending, Adele. <laughs> Ja. Die hoor ik ook heel graag. Dat, is, dat noemen ze bij ons. Uh, een klasbak, noemen we dat, dat is. Mm -hmm. Schoon, ja, dat is top of the bill. is dat gewoon. Een glasbak. Een glasbak. Een glasbak. En ook een glasbak. En ook nog. Usher en Jason Drullo. Wat oh, zijn zij? Die hebben een goede muziekkeuze. Prima. <laughs> en ook Bruno Mars. Bruno Mars. Dat is, en wat voor muziek is dat een beetje van Bruno Mars? Uh, Grenade. Grenade gaat over liefdesverdriet volgens mij. Ja, een Dat is eigenlijk het enige liedje dat ik een beetje goed ken van uh, hem. Maar, maar wat voor genre muziek is dat? Uh, hip-hop of R&B? Uh, het, of... het is eigenlijk een shit. Ja, het is hip-hop. Een beetje hip hop. Ja, yeah, het is volgens mij een beetje hip hop, ja. Yeah. En die, uh, die man. Van welke muziek elke... houd <lacht> uh, Chris Brown. Chris Brown? Ik hey, ben ik blij. Alle toch mensen zijn even verstand van muziek, hè? Uh, Bruno Mars. Dus, uh, die liggen ook in de Mars. <lacht> hmm. Dat zijn ze wel. <lacht> ja. En die jonge dame? Geniet. Ik, van Beyoncé. En een beetje van Justin Bieber. Ja, dat, dat zat ik eigenlijk op te wachten dat hij het noemt. Justin Bieber. Justin de Bieber is dat is Justin Bieber. En Asher. En Asher Ash ook. Ja, Justin Bieber. <laughs> en worden dan de, de juffen en de belijster van? Ja, Alicia Keys vind ik heel goed. Nou, de deel uh, sluit ik ook so, uh, oh, En yeah. ik vind Rolling in the Deep ja. ook heel mooi. Ik ook ook heel mooi. Oh, ja. Ja. Kijk, dat verwondert me dan er hier wat die heel goed naar muziek luisteren. En niet alle... Ik ga het een beetje zijn, zeggen... al die andere shit wat op de radio komt. En oh, okay. die rappers, daar hou ik niet van. Maar nee. jullie keuze van muziek verwondert me dat die bijzonder goed is. En dat, dat verwacht ik niet altijd met kinderen. Nee. Kinderen is dikwijls dan zijn, ja, toch soms zijn in de rage. Van die vind ik, vind die, iedereen vindt die goed. Maar jullie hebben toch een bewuste keuze en dat vind ik het prettiger. Muziek is ook een beetje. ja, dat is ook uh, ontspannend eigenlijk. Best wel. Ja, maar een muziekkeuze doe je zelf, hè? Ja. Kijk, ik heb die keuze gemaakt omdat ik al heel, heel jong. Mijn eerste LP, toen was ik tien jaar, dat was de LP Ring of Fire van Johnny Cash. Dat was mijn eerste LP dat ik kocht van. Mijn zondagseentjes dat ik uh, was paard en dat ik dan kreeg. Toen betaalde ik voor die LP, 990. Dat was toen een vinylplaat. Ik zou uh, zowel de begeleiders als uh, de twee jonge heren... en de drie jonge dames hier vanmiddag... en uh, in het kader van de Roefeldag hartstikke bedanken. En vooral uh, Quincy vond ik heel interactief dat hij... De interviewer ging interviewen, dat vond ik heel leuk. Dat is heel leuk. Dat is, uh, dat is voor mij ook eens nieuw. Ik word zo dikwijls niet geïnterviewd. Ik doe het meestal zelf. Dus ik vond dat gewoon heel leuk. Ik vond jullie een hele leuke groep. Je hebt een prima uh, muziekkeuze. En ik hoop dat je die muziekkeuze gewoon goed uitdiept. Dat je later, uh, ook als je groot bent, ooit kinderen hebt. Ooit nog eens over deze dag kan vertellen. Dat je in een de neuzen FM geweest bent. Oké? Okay? Ja, Oké, okay, nou wens ik jullie veel plezier met de rest van jullie uh, Roefeldag. Bij die andere bedrijven waar je nog langs gaat. Dank u wel. Dank u wel en zeker. Ja. Graag <laughs> ja. gedaan. Ja. gedaan. Terneuzen FM. Altijd dichtbij. die lees Fm. Zet een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen aan mij. Hang me aan de hoogste boom. Mijn lied zal klinken voor altijd. Druk je stempel op mijn borst. Perk vieren op mijn lijf. Zet het twaalf maar op mijn keer. Je krijgt me. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee koord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen. Speel jij ja god, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn vrienden. Langs de lijn is niet aan de bal. Sturen gaat niet vanaf de wal. Volg je de smikkelt als ik val. Ik pikkel tot mijn liefde zal. Overwinnen, ik geloof in dingen. Mijn hoop is nooit te nou Ik kan niet verliezen, überhaupt. Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw. Een supervrouw. Yeah de school. Ik wil graag um, mijn familie de groeten doen. Omdat Tuneus FM een goede radio is, uh, moet je elke dag naar Tuneus FM luisteren. en internationale nieuws. Goedenavond, dit is het nieuws op Terneuzen FM.